Na de DSB-bank wordt deze week ook het faillissement aangevraagd voor DSB-beheer. Dat zei Dirk Scheringa in Pauw Witteman. DSB-beheer is het moederbedrijf van Ondermeer AZ en het Scheringa Museum voor Realisme. Gisteren werd bekend dat bouwbedrijf Midret beslag heeft laten leggen op het DSB-stadion van AZ. Dat bedrijf bouwt het nieuwe museum van Scheringa, maar legde de bouw stil omdat DSB het werk niet langer kon betalen. De Europese controle op de visvangst wordt verbeterd. Een Europees agentschap krijgt een grotere rol bij toezicht. Nu controleren alle EU-landen nog op hun eigen manier, wat leidt tot oneerlijke concurrentie. Ook komt er een strafpuntensysteem waardoor vissers die vaker in de fout gaan hun vergunning kunnen kwijtraken. De Rijksrecherche onderzoekt of het Tilburgse gemeenteraadslid Hans Smolders zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie.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 In Afghanistan lijkt president Karzai alsnog in te stemmen met nieuwe presidentsverkiezingen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton zegt dat de zaak zich in de goede richting beweegt. Volgens een klachtencommissie is er in de eerste ronde op grote schaal gefraudeerd. Het weer, flinke periode met zon, het blijft droog. De middagtemperatuur ligt rond de 12 graden. Dit was het NOS-journaal.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 We They it's simple and it's plain.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 nog dromen net al.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 Give me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 To look good night, yeah. up your feet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 I'll work to work.